Ja, de legendaris helaas overleden, eerste president van het onafhankelijke Tsjechoslowakije, kunnen interviewen, vaak Love Havel. En dit gedicht heet Rabidnov. Want ik had namelijk een boek van Kafka bij me. En ik zat in de trein van Praag naar Pielsen en er zag een konijn langs de rails rennen. dacht ik, daar schrijf ik een gedicht over. En dat werd Rabinoff staat ook trouwens in de bundel. Rab, uh, uh, weg als strateeg. Maar het instrument wat ik daarbij speel, is een DAF uit Iran. Onder de grond in een zwart gat, daar woont een konijn. Hij fluistert zijn naam Rabbitnov en drinkt vodka uit een oude slof. Onder de heuvels van Bohemen, daar woont een konijn dat denkt een mens te zijn. Hij leest Kafka achter een ziekenvonsbril. En ineens stond de aarde. Hela konijn, hier is de wet. Jij wordt uit jouw hol gezet. Gezel, dat wordt jou thuis. Met de kat, de rat en de muis. Dat gebeurt met een ieder die denkt een mens te zijn. Een mens te zijn, een mens te zijn. Dank u wel volgende gaat over een uh, gebied waar ik niet ben geweest, maar waar ik wel een gedicht over heb gemaakt. En die heb ik in het begin van de coronacrisis geschreven, want ik las artikelen dat als wij zo slecht met de natuur blijven omgaan, we meer pandemieën kunnen verwachten. Ik weet niet of dat zo is, maar goed. Dit gaat in ieder geval over de natuur van de Amazone. Het heet Laat de natuur winnen. hier ben ik niet geweest, maar in dit land wel, Cuba ik heb ook een boek over geschreven de zingende palmen van Cuba en dit volgende gedicht heet de koets van zwart water en het is eigenlijk geïnspireerd op een gedicht van de beroemde Spaanse dichter Federico Garcia Lorca die een gedicht heeft geschreven Son dos Negros de Cuba zon van de Zwarte op Cuba en ik heb daar mijn eigen versie van gemaakt en het heet gewoon de koets van zwart water Tot slot twee gedichten met de djembe. Allebei de gedichten staan in twee versies in de bundel, maar daar zit ook een CD bij: een djembe-versie en een hip-hop-versie. En de eerste die ik doe heet Ode aan de Mode. De bar op de hoek op zoek naar jou, vroeg zij hoe kleed jij je nou? Jij zei ach ik schaam me lot, maar ik kleed me als een god. En de DJ's zijn nog zo, en de DJ's zijn nog zo. Ga toch eens naar een modeshow. Ga heen met de blik op half gespeeld gemeen of onaantastbaar cool, dan weer als een fool. En de DJ's zijn nog zo. DJs zijn nog zo, zoek een broek, een t-shirt voor een flirt, Pas op schoenen om te zoenen, voor de 100 meter disco Spurt. En hoe sta je daar in de hoek en je gladgestreken broek? op zoek naar een bloem aan de muur niet zuur maar zoet, niet slecht maar goed koetke koet Wil je een cocktail aan de bar op een kruk met een vlotte nette boy wat een joy, wat een stuk zo sta je daar op de vloer interesseert je echt geen moer is je nonchalante toer. nonchalante romans daar moer, bij moer met je voetjes van de vloer met ogen blauw als een zee met ogen groen als gras hou je voeten waterpas en dan sta je daar beweeg zo Als een chimpansee bij de evenaar, als een baviaan. Als een struisvogel met zijn kop in het zand. En de DJ's zijn nog zo, zing maar mee. En de DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. Zing maar mee. DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. Is er een modeshow, trek een blik om soms te doden. Maar koop ook eens een rode das. Pas je broek, stem je vloek ontstemd. Koop een draadloos overhemd. En de DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. En de DJ's zijn nog zo. Oh, oh, oh, modeshow. Oh, oh, oh, modeshow. sophisticated code. Modieus de mode. Dankjewel. Nu komt het titelstuk van mijn bundel Strateeg. voor degene die zin krijgen om te dansen genoeg ruimte hier. Strateeg. Beweeg, beweeg, beweeg als een strateeg. Het glas is halfvol, net niet leeg. Beweeg, beweeg als een strateeg. Doe dat wat je nimmer voor elkaar kreeg. Nou, gaat die gang. Laat je niet zo overdonderen. Dan zal je niet zo snel verwonderen. Dat wat verkeerd gaat in het leven, juist dat zetje zal geven om je de goede kant op te bewegen. Ook al vind je dat geen zegen. Dit is geen ideologie. Het is filosofie, een ideetje over het leven, dat elke zonde je zal geven. En om zichzelf niet buiten te sluiten, gooit er geen glazen door de ruiten. Blaas hij het wier ook door elke deur naar binnen, zodat het landt op het linnen, op de tafel, op de stoel. En met welk doel? Nou, om te beginnen met deze zinnen. Bewegen. Cesare dom? César Vini Vici. Wat scheelde de Chipici? Piet Heinz zijn daden ben de goot. Maar hij flirte met de dood. In de Cariben, piraten, dat in het geheim. De doden hebben het geweten. Ze zullen het niet vergeten. En toch, zeg, ik Was het wat mij betreft? Jullie moeten nog meer willen orgen, maar goed. nog eentje. Nog okay. eentje? Oké. Toegift. Toegift, oké. Okay. En dit gaat over een, eiland, een ander eiland in de zon. Niet Cuba, waar ik net over heb gezongen. Maar over het eiland Jamaica. Dank jullie wel. Nou, dat super leuk. Ja, Rick gaat uh, snel naar een uh, volgende afspraak. Ja. Het zit in een wereldreiziger, maar ook op kleine schaal schiet hij heen en weer. Als een stratege. Maar daar uh, nou kunnen we niet om treuren. Want we krijgen nu ook een heel spannend optreden. Het is ook een wereldreisig sturt trouwens. En een uh, strijdster voor uh, liefde en uh, rechtvaardigheid. En uh, nou ja, ze is ook volgens mij... Mensenrechtenadvocaat? advocaat? Ja, dat was ik. Ja. Oh, dat was ze. Maar nu is het een ruigoorde geworden. En, nou ja, en al dat andere blijft natuurlijk ook bestaan. Uh, ze heeft ja, een plek in ruigwoord gevonden. Het is, het is een, een, uh, een geweldige getalenteerde vrouw. Uh, mens. Uh, hen. Hoe, hoe noem je dat tegenwoordig? Mens. mens. Geweldige getalenteerd mens. En ze heeft hier nog nooit, geloof ik, opgetreden in het woord... Ik heb wel een paar dichtbundels van haar gelezen die uh, ja, werkelijk adembenemend zijn. En zich op de meest, uh, ja, uh, ik zou bijna zeggen, uh, onbekende plekken ter wereld afspelen gedeeltelijk. Onder andere in, in Pakistan. En uh, ze speelt ook viool. En uh, ik denk dat ze net zo zenuwachtig is als wij allemaal... Dit is dus haar mede optreden in Ruigoord. Carolijn Terwind. Ja, dankjewel Hans voor deze waanzinnig mooie introductie. En ik ga gewoon meteen beginnen met mijn eerste gedicht. Uh, de meeste van mijn gedichten die zullen volgen zijn in het Engels veel in het buitenland heb gewoond, maar deze is, uh, is in Nederlands. Macht. Ik druk op de knop. De auto's stoppen. Ik loop naar de overkant. En wou dat het altijd zo makkelijk was. Ja, ik heb bij de moderne jongeren gezien dat je poetisch altijd met je telefoon doet. Ik heb geen printer hier, dus ik heb ook mijn gedichten op mijn telefoon staan. Nou, zoals jullie wel kunnen herinneren was er een lockdown vorig jaar, vrij lang. Dus ik heb een paar gedichten die daar vandaan komen. En de eerste heet Time vanaf hier begint het Engelse gedeelte time so little happened while so much was going on that for once I wasn't busy doing nothing but changed everything while sitting still het uh, volgende gedicht heet did you see Misschien als korte uitleg, dat was uh, tijdens een van mijn eerste tijden in uh, Ruijgord. Ik heb heel veel gehoopt hier van atelier naar atelier. Ik had één atelier, een hele grote uh, raamvoorkant, uh, zeg maar. Dus ik zat er altijd uh, soort van in de etalage, had ik het gevoel, achter die mooie raam met heel veel zon. Did you see Did you see me when I was hanging my clothes from the washing machine on the lines in my living? Did you see the underwear slightly falling apart? Too long, nobody dared to see it, to bother getting new. Anyway, bothersome during lockdown. No real sexy adventure ordering underwear online. A simple handover from the mailman. Nothing compared to the touch and feel in the warehouse try on cabin. Did you see me when I was hanging my clothes from the washing machine? in front of the window, as an exhibition of lingerie in warehouse windows, for show, not for sale, exclusively for you, my voyeur from across the glass. En dan heb ik um, ja, boekjes. Ik schrijf elke, eigenlijk elke ochtend schrijf ik een klein stukje. En dat worden dan uh, boekjes met elke dag één, uh, één klein gedichtje. En ik heb uh, edities. Uh, sommige edities zijn van plekken waar ik was, zoals Pakistan en India. Een andere editie is van een periode, zoals de periode van de lockdown. En ik heb een laatste editie van een depressie waar ik in zat. En hier komt uh, een gedichtje van 1 oktober 2020... Toen ik nog in Berlijn woonde, in Berlijn, every morning, my soul finds its way through the roller coaster of my dreams back into my body, just in time for me to wake up. A bit late this morning. It looks around and asks me, who am I? And I hesitate. Which of the stories? I tell about myself shall I now give to my soul? Is a story necessary? I stroke my upper lip and look out of the window. The morning mist hangs through the trees, branches, leaves, and I'm not sure I have an answer for my soul today. Hier is nog een typische corona-gedicht. How to flirt with a mask. Imagine you are on a masked ball. No, he cannot see you smile. No, she cannot read your lips. Imagine you are on a, ba on a masked ball. And we all want to dance. My violin. We are a couple. And today we had couples therapy. Thank you, music teacher. <clears throat> Impro night. So many instruments. It was an encounter like a swingers club. Hier komt een gedicht. Dat was de inspiratie voor een project um, dat ik samen met Leila heb gedaan. Leila is ook een ruighoorder. Het project heet Huilen bij Vreemden. Waarbij de vraag is, heb je ooit wel eens gehuild in het openbaar? En uh, dat je een persoon tegenkwam die je niet kende. Dat er ontmoeting ontstond. Juist omdat je aan het huilen was. Nou, Daar hebben wij een, uh, een, uh, een soundpiece van gemaakt. Maar het begin daarvan was omdat ik een gedicht had geschreven wat ik aan Leila voorlas... And that goes so. Weep art. Start crying. Record the whole episode. Sobs, wails, moans, sniffing. Include the I don't want hear neighbors hear me crying. The howl when your stomach is clenching from pain. Don't forget the silent parts in which you can only hear. Your tears running down your cheeks. Use a loop station. Create a steep post wail inhale beat, a howling melody line. You can put a background of rain and wind as long as you do not forget to include the sound of sunshine. Listen to this composition by your best instrument and smile. Ik kom langzaam aan het einde. Um, de allereerste gedichten die ik schreef... die waren geïnspireerd door Yoko Ono. Yoko Ono is... Uh, nou ja, bekend als de vrouw van John Lennon. Maar ze heeft zelf een heel mooi boek geschreven. Dat heet, My Grapefruit, uh, dat heet Grapefruit. En uh, wat ze daar deed was... Uh, instruction Art. Dus op een gegeven moment in de geschiedenis uh, van de kunst... kwam het idee op dat eigenlijk... wat er uiteindelijk geproduceerd wordt... Um, daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk om wat de artiest bedacht heeft. En dat kan je ook opschrijven. Um, dus er zijn hele spannende kunstwerken uitgekomen. Bijvoorbeeld van Sol de Die heel mathematisch dacht. En opdrachten geeft als van... Um, nou ja, maak twintig lijnen waarvan uh, er vijftien elkaar kruisen. Dat kan dus er heel anders uitzien als andere mensen dat voeren. En Joko Ona heeft daarvan een boekje geschreven. Met hele creatieve instructies. En dat inspireerde mij eigenlijk om überhaupt te gaan dichten, omdat het, uh, het leek me zo leuk. ging ik op reis naar Pakistan. Dat was het eerste, de eerste instruction eigenlijk die ik schreef. Die schreef ik dus voor mijn eigen reis. Uh, ja Ook om mijn eigen reis te begeleiden, leuker te maken, te reflecteren. Het eerste stukje heet Take Off. Go to your local airport. In line for check-in. Take off your shoes. Take off your belt. Take off your watch as you approach the desk service announce I am taking off uh, and uh, na een paar weken in Karachi schreef ik de volgende observatie excitement and expectation Pay attention to the promises you make today. I will call you. Let's go for dinner soon. I will introduce you to my friend. I will help you with that. Write down the promises you made to people you met for the first time. Write down the promises you can break without anyone caring. Write down the promises whose fulfillment will make you happy. Count all promises. Dan mijn laatste gedicht. Dit schreef ik ergens in het afgelopen jaar. Ik ben het afgelopen jaar na 15 jaar het buitenland teruggekomen naar Nederland. En dit gedicht heet Thuis. Thuis. Ik zeg mijn naam. De vrouw achter de balie vraagt niets. Ze weet... Hoe het geschreven wordt. Ik ben thuis. Dankjewel. Ja, en voor wie interesse heeft, daar heb ik een doos meegenomen met mijn gedichte bundeltjes. Nou, dit was een begin. Nou ja, ik wil even zeggen dat Sylvia Achterberg... alles wat jullie gehoord hebben en nog gaan horen... opgenomen is door Sylvia Achterberg dus terug te beluisteren. Sil? Syl? Uh, Oké, okay. we hebben nu een korte pauze en daarna gaan we verder... met ook twee mensen die jullie nog moeten gaan horen... maar die zeker ook net zo fantastisch zijn... als de mensen die we net gehoord hebben. Tot zo! Wat vergeten? Marianne Vreugdeheel is zo ontzettend lief om rond te gaan. Ja, met de donatiepot of ik noem het wel. Ze gaat rond met de pet. En uh, ja, ze gaat het nu doen. Dat is Marianne Vreugdeheel. Dankjewel. Marianne. Zeggen ik had iemand, ik was, was pas geleden in Arnhem. En uh, daar had ik uh, twee mensen ontmoet. De ene hoorden jullie later, en de ander is er niet. Want die werd heel erg ziek. Dus die kon niet komen. En toen za zaten Hans en ik met een klein probleempje: van wie moeten we vragen? Hè? Op het laatste moment. En wat bleek? Het, was, het is echt. Ik moet het even vertellen. Omdat het zo'n magisch verhaal is, moet ik het gewoon vertellen. Dat uh, ik. Uh, ik kreeg een uh, mailtje van. Uh, Diana. Ozone. Van. Goh, ik heb iemand gezien. Die heeft pa, pas met mij opgetreden. Op de dijk. Ergens op een dijk. Ja? De, hoe heet die dijk? Een dijk. In ieder geval op een dijk. Opgetreden. En uh, ze, is, ze is zo leuk. En ze zei er nog bij, en dat is een beetje ondeugend... Nou, Hans Plomp zal er wel leuk vinden. Hoe? Ja, toen dacht ik ook... Nou, dan moet het wel iets zijn. Tenminste, het moet iets zijn. Ik dacht, het zal wel heel leuk zijn als ze zou komen. Uh, ze is hier nu. En uh, ze vertelde mij net dat zij eigenlijk geïnspireerd is... een beetje door Ingmar Heidse... Ingmar Heijs uit Utrecht, een dichter, die ook wel eens heeft opgetreden. En zij, uh, zij, hij heeft haar op het spoor gebracht om gedichten te schrijven. Maar ze vertelde me net dat eigenlijk gedichten is iets meer om te lezen. Terwijl zij nog steeds in het stadium zit van voor liggen, gedichten voordragen. Maar, ze is nu... Inmiddels ook heeft ze wel begrepen dat je ook behalve voordragen gedichten kan lezen. En daar is ze nu weer mee bezig. Avan, ik geloof dat ik wel genoeg gezegd heb. Suzanne Linder. Ja. Ja, en we kwamen tot de conclusie daarnet dat er ook een soort van twee soorten gedichten bestonden. Hè? Om te lezen en om te luisteren. En nou, dat uh, laatste gaan jullie, uh, gaan jullie doen. Opening. <coughs> non, je ne regrette rien, ni regret du passé, ni peur de l'avenir. All het ongedane glippend door mijn handen. Ik sla het gade en los op. Eronder blijken verledens en verhalen uitgehard. Por ahí encuentro todo lo que no he dicho. Vergeten nog verleden nu alles zich in mij toont. Op mijn grond valt, open barst wortel schiet. Spijt is het woord niet. Spijt bloeit niet. Spijt is slaafs. En ik ben hier geplant. Dat was opening. Dankjewel. wel. Degenen die misschien hier al langer komen, herkenden wellicht het citaat Ni regret du Passé, ni peur de la Het heeft lang, jarenlang bij mijn moeder op het bureau gestaan. En het komt van de Rouwkaart van Guus Bossevain. Het lijfspreuk van de familie En Ik heb hele mooie jeugdherinneringen dat ik met mijn vader en met mijn moeder naar Ruigoed kwam om, om hier uh, de mensen te bezoeken, waaronder Guus. En uh, dat is wat mij bindt met deze plek. En dat zal dus het mij extra bijzonder maakt om hier te staan vandaag. Dus nu ik dat heb uh, gezegd, kan ik ja, teksten met jullie delen. En de tweede, ja, dat wordt sculpt. Dat is al sculpt. Ik. Spier, vlees, bloed. Wazem, vocht, golven, satijndraad, porselein, plastic zeggen mij niets. Hier, in dit warm, sterk, zachte bad, trek ik je naar binnen. Je mag zinken in mijn geur en baden in mijn handen. Ik was je lijf terwijl je smelt en lik de druppels op, ik mors je over mijn hele leden, langs mijn flanken, zijpel je naar beneden. Drup, drup, drup, waar ik je blijf kneden tot je niet meer weet wat onder of boven ook weer was. Het is geen kwestie van vorm, schat. Ik weet. Waar ik uitgesneden ben, ik weet wat ik ermee doen wil, doen moet. Het is het enige wat echt is, het enige wat er toe. Omhul mijn geheel of doe af aan wat we delen. Maar ik hier spier, vlees, bloed. Dank jullie wel. Oh yeah, we all know it. We all, we all are it, huh? Okay. Hey Jay, what a nice event. Now, perfect, perfect moment for sterk water. Bewaar me, zet me op zuur, zie mijn vet. Rimpelen, slinken tot op spier. Steek haken door mijn tenen en hang me te drogen tot al het vocht uit mijn vezels onttrokken is. Vries me in. Stijf, koud en geduldig. Zet me op zout, zie toe hoe ik verschrompel. Weet dat ik zoet blijf. Drink me in siroop tot mijn gelaat vervaagt tot een herinnering. Verhit me tot op het punt dat mijn sappen niets meer te zeggen hebben. Niet meer bederven kunnen. Verdrink me. Verdrink me in het sterkste water wat je vinden kan. Weet dat ik nuchter blijf. Schrijf me uit met houtskool. Teken me op, vervaag me een beetje, lak me af, leg me weg. Laat me rusten, achter glas, op een plank, waar ik toekijk, op een afstand. Veilig, onder een deksel, wil ik rijpen, wil ik dromen, tot op een dag. Sterk water. Oké, okay, nou, de naam is al even genoemd. Meneer Ingmar Heidse. Inderdaad, de eerste poëziebundel uh, die ik ooit echt las. En waar ik gelijk uh, best wel van ondersteboven was. En het toeval wil dat ik op dit moment een cursus volg van hem. En hij heeft ons de opdracht gegeven, ons als cursisten, om een gedicht te vertalen. En uh, ik studeer Frans en ik heb Spaans gedaan, maar ik ik heb echt een hekel aan vertalen. Um, vooral aan het vertalen van poëzie. Um, ik leer, leer nog liever een nieuwe taal dan dat ik een vertaald gedicht uh, lees. Maar ik heb hem er toch uh, ook aan moeten wagen. En ja, ik, ik ben toch wel overgehaald tot mm, ja, daar toch op een andere manier naar gaan kijken. En daarom wilde ik dit gedicht ook met jullie delen. Um, ik ga het, het, het, het origineel uh, ook lezen. Ik weet niet hoeveel spaans luisterende mensen hier zijn, maar ik vind het belangrijk om, om ook het origineel te delen. Het is geschreven door Julio Cortázar, een Argentijnse dichter. En het heet Parallel en Forma Interrogativa. En vervolgens zal ik ook mijn eigen vertaling daarvan delen. Has visto? Verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa... ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido? Como un golpe en la frente, el jadeo, la caída, la fuga. ¿Has sabido? Con cara, corpo, con cara poro de la piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón... Había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Dat is Spaans. En dit is mijn interpretatie, let wel, geen vertaling, interpretatie van te lezen in vragende vorm. Zag je ooit... Zag je ooit werkelijk de sneeuw, de sterren, de paden, die plusje van de bries zich een weg? Raakte je? Raakte je echt het bord, het brood, het gezicht van dit mens van wie je zo verdomd zou houden? En hoe voelde het? Doorleefde je met iedere ader die je in je hebt, het heigen, het schudden, de val, de vlucht. Heb je geweten, met iedere porie in je huid, geweten dat je handen, je ogen, je bloedend, bloeiend portaal, zelfs je weken, weken hartje, dat je ze zou moeten losrukken, naast ze zou moeten knielen en dat je ze dan opnieuw zou uitvinden. Dat is mijn interpretatie. Het is voor een deel erg trouw aan het origineel en voor een deel helemaal niet. En dat vind ik een, uh, een leuke vorm. Dus wie weet komt er wel meer. Um, ja, um, voortkomend uit diezelfde cursus heb ik nog een andere huiswerkopdracht meegenomen. Ik vind het ook altijd leuk om wat recenter werk voor te dragen. En uh, Die heet Betekening. Wat uitzicht, lichaam, dagen, kleuren, geuren, planten in een doosje. Vul haar op, zet haar bol tot solide. Zoek een sabel dat past, een hand die snapt, vindt een oog om mee te drinken. Klief er een vlak vanaf, noem het een woord. Duplo er wat mee rond, noem het betekenis. Voel. Waar het vandaan komt. Verstop je bouwsel op een bodem die je vreemd is. En zie of je jezelf nog begrijpen kan. Te pakken krijgt als de heuvel blijkbaar afloopt. Wacht af wie je vinden zal. En tref elkaar daar aan. Dat is mijn betekening. En dan ben ik... In principe aangekomen bij mijn laatste tekst alweer. Ik heb geen idee van tijd als ik hier sta. Maar ik ga gewoon terrein voordragen. Je slijt. Als houtskool vervaag je. Je erodeert. En wordt daardoor nog mooier. Over honderd jaar, als je banken zich lang en breed ontbloten, zullen we je stenen ribben strelen. Ons verwonderen over toen, nu, nu. Nu mijn mist optrekt tot een wolk, hij ademt in. Ik volg, altijd, ik volg. Ik mag dan een muze zijn, maar nymf is mijn vervoeging, mijn verleden tijd, mijn vervloekte zegen die ik in een kist bewaar en bewaak met mijn leven. Dat is de prijs. Je slijt als houtkool verwaag je, je kreten echoen in mijn marmeren hallen, keuze was er nooit. Ik leg je hierbij neer. Dank yeah. Diana Ozon heeft niet veel gezegd, zeg. Wauw, wat goed. volgende die gaat optreden hier komt helemaal uit Arnhem. Arnhem, Huffitas, Huffitas, Arnhem. Arnhem, dat was ik, twee weken geleden was ik daar. Dat was een uh, avond uh, voor de John, uh, ja, Johnny van Doren avond uh, Als aanloper naar de Johnny van Doren prijs die 12 november wordt uitgereikt in Arnhem. En wie zag ik daar? Tim Lenders. Ja, yeah. en Tim Lenders, ik vond hem ontzettend goed... En hij loopt ook al heel lang mee, hoor. Hij is hier al tien jaar geleden. Tien jaar geleden, hè? Was hij hier toch ook? Ja. ja, toen viel. Ja, dat weet ik nog wel. Maar ik weet niet of die mensen het weten die hier zijn. Want ja, het was maar even een kort nou, een optreden. Net zoals alle korte optredens hier zijn, natuurlijk. Maar uh, ja, toen ik hem weer terugzag. dacht ik, wauw, wat is hij leuk. Wat is hij goed? Het is iemand natuurlijk ook, hij heeft opgericht. Uh, ...bijvoorbeeld mensen zeggen dingen... ...is dat samen met Jesse Laporte geweest... ...of heb jij het helemaal alleen opgericht? Met Kees, met Kees wie? Oh, nou ja, dat maakt niet uit... ...Jesse Laporte kwam er later bij, dus... Ja. ...kennelijk, oké... Okay. Uh, ...dus, maar ja... wat, ...ja, goed... Hè. ...kijk, hij heeft me ook nog iets toevertrouwd... ...trouwens... ...want, kijk, hij is heel veelzijdig... ...hij treedt overal op... En heeft me net toevertrouwd dat hij uh, voor een speciaal, voor deze middag, iets heeft geschreven. Ik heb geen idee wat. Nou ja, een beetje wel, misschien. Het zal wel een beetje Arnhem zijn, misschien een klein beetje Arnhem zijn... En daarom vind ik het ontzettend leuk. En ja, hij is goed. Hij heeft een hekel aan spoken word gekregen langzamerhand. Ik weet niet precies waarom. Het woord spoken word bevalt mij niet. Ik hou meer van het gesproken woord zelf. Omdat het. Uh, waarom moet het nou altijd weer Engels zijn? Weet je wel? Spoken word. Ik zag gesproken, gesproken woord. En van Tim Lenders. Hier, helemaal uit Arnhem. Uh, voordat ik wil beginnen wil ik graag uh, even een applausje voor de geluidsmensen, want dat is heel belangrijk. Woehoe! En ook uh, de mensen aan de bar, want uh, men moet dronken worden, heb ik ooit gehoord. Uh, dit stuk heb ik geschreven voor uh, Yvonne en uh, mijn vriendin uh, Tamar. En uh, volgens mij is uh, Johnny van Dorn geboren in Beekbergen, waar zij werkt. En zij is geboren in de Sint-Peterlaan. Uh, ...waar uh, zij heeft gewoond. Dus dat zijn uh, grappige overeenkomsten. En uh, dit stuk gaat over de Sint-Peterlaan in Arnhem... ...waar volgens mij Yvonne ook heeft gewoond. Klopt dat? Oh, Johnny heeft daar gewoond. We doen gewoon voor het verhaal alsof zij er ook heeft gewoond. De zelfkikker, ja, sorry. Iren, uh, wie ere toekomt. En um, dit stuk heeft drie titels. Normaal schrijf ik hele korte verhaaltjes en dit is... Lang, dus ze moeten het ook drie titels hebben. En het heet Mijn Schoonfamilie uh, of Ware Inclusie of Bijvoeglijke Naamwoorden. Jullie mogen kiezen. Bijvoeglijke Naamwoorden. Er staat een mooi herenhuis in de Sint-Peterlaan. Een straat waar Johnny van Doorn heeft gewoond en waar je uitkijkt op de ingang van het majestueuze Sonsbeekpark. Een park waar geen enkele stad in Europa aan kan tippen. In dat huis, dat in de jaren negentig nog enigszins betaalbaar was, maar nu enkel weg is gelegd voor de elite, wonen drie honden en een kat. Maar er komen ook vaak andere dieren en mensen slapen, wanneer er even geen andere plek is op de wereld. De eigenaars van het pand zijn Levi en Anne, mijn schoonouders. Levi is een Israëlier met Marokkaanse wortels, een Sephardische Jood, als je ongelovige, ongelovige mensen ook Joods kan noemen. Niet alleen zijn voorouders zijn de hele wereld overgejaagd, voornamelijk door het Midden-Oosten, Palestina, Spanje en de Moorse gebieden, maar zelf heeft hij ook op vele plekken gewoond, voor hij naar Nederland kwam. Als je goed naar hem luistert, dan spreekt hij in een taal die pendelt tussen Hebreeuws, Engels en Nederlands, waar de klank U een Oe is. Met een zware en roestige stem over tijden in Bangkok, Bali en Costa Rica. Over bananenplantages op de kibboets. Over oorlog en vrede. Deze man werkt nu in een daklozenopvang waar hij zichzelf identificeert met de verschoppelingen en de uitgestotenen van de wereld. En al is zijn uitstraling vrolijk en zijn grappen zijn uitbundig, toch lijkt het soms alsof hij het lot van de wereld op zijn schouders draagt. Als hij in zijn vrije tijd niet aan het schoonmaken of koken is, wat 70% van zijn vrije tijd in beslag neemt, dan zit hij voor de televisie, waar hij naar Al Jazeera, BBC en CNN tegelijkertijd kijkt om niets, maar ook niets van het leed van de wereld te moeten missen. Als de nacht is gevallen, dan luistert hij naar muziek waar hij van moet huilen. Er is altijd een plek voor je, naast hem op de bank in de serre, wanneer je bereid bent om filosofische gesprekken aan te gaan over alles wat de mens te veel heeft en ook wat hij misloopt. Anne, mijn schoonmoeder, zij is ook Joods, maar dan Ashkenazis. Haar voorouders zijn naar alle waarschijnlijkheid door Oost-Europa heen getrokken, waar ze door pogroms en volksopstanden van Polen naar Griekenland, naar Italië en vervolgens naar West-Europa werden verdreven. Het lot van de Ashkenazische volkeren was een lot van de op eeuw op eeuw aan moordpartijen en verkrachtingen. Soms waren haar voorouders veilig voor een paar eeuwen in Leviv, in Thessaloniki of in Krakau, Tot daar, door pest of misoogsten, ook de joden weer de schuld kregen en ze weer ergens moesten bedelen voor een tijdelijk onderkomen. Iedereen kent de holocaust, maar weinig mensen weten dat de millennia daarvoor er ook altijd een overlevingsstrijd aanwezig was. Mijn, schoonouders, mijn schoonmoeder weet echter haar precieze en persoonlijke geschiedenis niet. Ze is door haar biologische moeder ter adoptie afgestaan en opgenomen in het gezin van een man die directeur was van een psychiatrische instelling, waar patiënten in de jaren zeventig werden behandeld met LSD. Haar nieuwe broers en zussen waren allen een jaar of tien ouder, dus ze speelden als jong meisje vaak alleen op het terrein van een gekkenhuis. Nu, vandaag de dag, is het een vrolijke en grappige vrouw geworden die het Airbnb appartement op de bovenste etage van het herenhuis in de Sint-Peterlaan runt en daarnaast de drie honden vijf keer per dag uitlaat. Naast de drie honden, de kat, de hotelgasten, Anne en Levi is het huishouden een komen en gaan van bezoekers. De meest frequente bezoeker is Jos, de officieuze broer van Anne. Het is een 71-jarige man die het stempeltje autist zou krijgen opgeplakt als hij 50 jaar jonger zou zijn. Deze man is niet religieus, maar fietst toch op een teddum stad en land af met een blinde vriend. Op weg naar kerken en daarna zingt hij een kerkkoren. Ook heeft hij een fascinatie voor satellieten en ruimtestations. Op een velletje houdt hij bij wanneer je het ISS-station langs ziet vliegen in de ruimte. Jos bezoekt het pand zeker vijf keer per dag. Hij gaat zonder iets te zeggen zitten, geniet van de koffie en een gebakje, eet mee en knuffelt met de honden. Het is een man van weinig woorden, maar als hij komt en gaat, roept hij vaak, ja, ja. Naast Jos heb je Bart, de andere broer, die stefans in zelfgebreide truien de dag trotseert en vrijwel alles weet... Ook kwam er jarenlang een diep ongelukkige jonge dame langs die geen vrienden had en boos was op de hele wereld. Als ze langskwam met haar hond, dan liep ze naar de drankkast en schonk zichzelf een enorme hoeveelheid wijn in, om vervolgens iedereen in de kamer uit te schelden. Ze is gelukkig verhuisd naar Berlijn, waar ze nu haar vriend lastig kan vallen met de scheldkanonades. De vier beste vrienden van Anne zijn twee stelletjes, bestaande uit mannen. De twee stelletjes kunnen elkaar niet uitstaan, waardoor de ene dag van de week het ene stelletje komt. Een nette Nederlander en een nog beschaafdere Chinese man uit de buurt van Wuhan. De dag erna komt een ander stel, een jolige vent van rond de 50 en een Iraanse wetenschapper met een voorliefde voor poëzie. Omar Gayan. De Chinees en de Iraniër zijn van mijn leeftijd rond de dertig en ik kan het met beide goed vinden en het is daarom jammer dat ze elkaar nooit zien. De broer van mijn vriend, komt, vriendin komt ook vaak langs met zijn vriendin Shaniqua en zijn waterpijp met hasje en kruidnagel. Maar dit is nog lang niet alles. De familie uit Israël komt elk jaar langs, uitbundige mensen met een luide stem. De Israëlische nicht van mijn vriendin heeft een Palestijns vriendje. De beste vriendin van Anne is een voormalig punkster die nu op een boerderij woont in Groenlo. De vrienden van mijn lief en mij komen ook vaak over de vloer in dat enorme huis. Marokkanen, een Ghanese, een modeontwerpster, hippies, een timmerman, twee hoveniers, reizigers en alle paradijsvogels die je maar kunt bedenken. Dit allegaartje neemt plaats op de bank in de serre, soms gemengd met de maten van Levi, coffeeshopbazen, handelaren, muzikanten en uitbundige halfbejaarden. Jullie kunnen je goed voorstellen dat het huis een cacafenie van geluid is. Dat er wordt gescholden en gevloekt, geschreeuwd en gedanst. Dat deze mengelmoes, deze meltingpot van individuen, van culturen, van samengeraapte geschiedenissen, zorgt voor een spanning die wordt weggelachen. De meest misplaatste grappen worden aan tafel gemaakt. Er worden fouten gemaakt in de communicatie. Soms lopen de gemoederen hoog op en dan wordt er ruzie gemaakt die in drank wordt verdronken. Maar toch voelt iedereen zich er thuis, blijft het pand een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op elk mens dat er ooit een stap heeft binnengezet. Dat komt omdat iedereen zichzelf kan zijn, met eigen zwaktes en hangbuiken, met littekens en drankneuzen, getinte of witte huid en welke seksuele voorkeur dan ook. Nu ik jullie zeven minuten lang heb lastiggevallen met een eindeloze opzomming van mensen en bijvoeglijke naamwoorden van homo's, hetero's, biseksuelen, joden, allochtonen, vaxers, antifaxers, zal bij jullie de vraag reizen. Waarom zal Tim zijn spaarzame tijd op het podium gebruiken om de inhoud van een huis aan de Sint-Peterlaan minutieus te beschrijven? Waarom moeten wij dit horen? Waarom kunnen wij niet lachen om zijn rijmelarij, om zijn gedichten en woordknutselarij? Waarom zal hij naar Ruigoort afreizen om dit aan ons te vertellen? Het moraal van het verhaal is dat iedereen in het huis welkom is omdat je alles kunt zeggen. Iedereen mag zichzelf zijn omdat er geen grenzen zijn, omdat er homofoben langs mogen komen en hun mening mogen verkondigen, terwijl drie homoseksuelen op de bank aan de wijn zitten. Joodse mensen kunnen grappen maken over moslims en de islamitische bezoekers van het huis mogen ook de bal terugkaatsen. Je mag hier een ander kwetsen en je mag ook gekwetst voelen. Het botst elke dag en toch blijven de mensen steeds terugkomen, blijven ze dit mooie herenhuis bezoeken, juist omdat het botst. Juist omdat de denkbeelden met volle vaart tegen elkaar invliegen. Juist omdat het gestrekte been af wordt gewisseld met een uitgestoken hand. Dit huis bewijst dat de politieke correctheid en inclusie elkaar juist tegenwerken. Dat je hier onredelijk kunt zijn zonder de angst te hebben om te worden gecanceld. Zolang je maar open staat voor een ander perspectief. Je kunt hier spijt hebben van je daden en fouten maken omdat in dit huis blijkt dat iedereen zijn of haar eigen zonde heeft. Dit gezin, deze familie, laat de schoonheid van onvolmaakt gedrag goed zien. Als er ruzie is geweest, als er fouten zijn gemaakt, dan zeg je sorry. Niet aan de hele groep, maar aan het persoon dat zich gekwetst voelt. Op het moment dat het dan nog niet goed is, dan ontwijk je elkaar gewoon, of dan kom je op een andere dag, net zoals de homoseksuele stelletjes. Zolang jij de existentie van de ander toestaat, zal diegene het niet erg vinden dat je ook gebruik maakt van de warmte van het huis. Nederland is als het huis aan de Sint-Peterlaan. De schoonheid ligt hem in het feit dat iedereen hier welkom is. Zelfs Amsterdammers zijn hier welkom. Je hebt hier paapsen, protestanten, homoseksuelen, transgenders, biseksuelen, volendammers, Marokkanen, Turken, progressieve racisten en fascisten. Om het huis open te houden voor iedereen moeten er fouten mogelijk zijn. We moeten de hand uitgestoken houden en niet het wijsvingertje opsteken. We moeten mensen niet ons huis ontzeggen omdat ze onredelijk zijn. Of tennis hebben geschopt. De voorwaarde van het is dat alles mag botsen en alles uitgesproken mag zijn. De les dat je niet onverdraagzaam naar onverdraagzamer kunt zijn. En tegelijkertijd verdraagzaam te blijven. Inclusie en diversiteit. Ja, ja, ja. Ben, ben ik klaar. Inclusie en diversiteit zijn mogelijk zolang je accepteert dat mensen onvolledig zijn. Zolang je niet streeft naar een ubermensch. En iedereen mag het hier oneens zijn, want dat heb ik geleerd van Levi en Anne. Maar de enige plek waar ik mij thuis voel, de enige plek waar ieder mens zich thuis voelt, is het open huis. Het huis van mijn schoonouders. Dank jullie wel. En dan heb ik een heel klein gedichtje als afsluiter. Ja, ik moet mijn bek houden van meneer Raw, maar ga ik door. Wij hebben niks gezegd om hebben niks Mensen willen dingen. Mensen willen een horloge. Mensen willen ook een dakkapel. Mensen willen aanzien voor hun werkzaamheden. Mensen willen dat zij de hoofdpersoon zijn van hun eigen sprookje. Mensen willen naar Bali, New York, Bangkok, Kaapstad. Mensen willen dat hun lichaam begeerlijk is. Mensen willen dunner worden of dikker in sommige gevallen. Mensen willen in de sportschool dat de spiegels applaudisseren. Mensen willen een plaatje zijn, tijdloos. Mensen willen dat ze een polaroid zijn die voor altijd strak zal worden gewapperd. Mensen willen lekkere koffie. Mensen willen twee kinderen, alleen wanneer ze klein of juist groot zijn. Mensen willen dat hun lichaam naar hen luistert. Dat de huid gaat schijnen met esoterische oliën. Mensen willen onberispelijke familieleden ontheven van de problemen die ze zelf hebben ondergaan. Mensen willen in het middelpunt staan. Mensen willen kleding van zijde en in een gouden blik rijden. Mensen willen zichzelf met chemicaliën bevrijden. Mensen willen een eigen dimensie, maar als ik dementie zie, dan wil ik slechts één ding: praten. Ik heb alleen al een tijd in de gaten dat mensen geen mensen willen, mensen willen dingen. Ik wil alleen praten. Ik wil alleen zien. Ik wil alleen proeven. Geef de rest maar aan een andere zwerver. Ik wil mensen, maar mensen willen dingen. Mensen willen vier keer per jaar op vakantie. Mensen willen een betere voetbalclub. Mensen willen de beste en de liefste en de leukste en de knapste. Maar dat alles ben ik niet. Ik ben een mens dat mensen wil. Geen dingen. Maar mensen zijn zo met mensen bezig. Met dingen dat het tot mij door begint te dringen dat mensen slechts mensen zijn. En ik op mezelf aangewezen ben. Het is alleen zo raar als ik met mezelf moet praten met een dubbele stem. Dat maakt je toch een beetje minder mens. Dank jullie wel voor de aandacht. Ja? Oh nee. Dus in het is wel veranderd hoor, hoor ik nou. Maar uh, ja, ja, toen waren het allemaal mensen die er waren, die ook mensen waren. En ook zo mooi, zoals jij nu beschrijft in jouw wereld. Zoals jouw vrouw daar nu, jouw schoonfamilie daar woont. Prachtig, ik moet eerlijk zeggen, prachtig, heerlijk. Bedankt Arnhem. Bedankt, yeah. ja. hey. uh, Nou verder wil ik iedereen bedanken die hier zijn. Nou te beginnen natuurlijk met Sylvia. Met Paul Huchar, Met Ming. Met... Uh, oh ja, met Marianne Vreugdeheel. Met de bar. De barmensen. Met iedereen eigenlijk die hier altijd zijn. En Hans Plomp natuurlijk. Mijn partner in poetry. Ciao. Fijn, ik wil dan toch eindigen met een stichtelijk woordje. Het is in verband met de natuur. Neem een stapje terug. Bekijk jezelf. En observeer hoe je gedachten maar doorgaan. Zie hoe ze kolken, hoe ze kolken. Hoe kan je ze stilzetten? Hoe kan je ze volgen? Je gedachten. Neem een stapje terug. En observeer hoe je gedachten kolken. Bewustzijn is als zon. Gedachten zijn slechts wolken. Ja. Ja. <tiedert> dank jullie wolken. Dank jullie dichters. Dank jullie allemaal. En... Uh... De tweede zondag van november Hoop we jullie weer te zien. En dan in de kerk neem ik aan, tenzij de klimaatverandering ons zo goed gezind is, dat we er nog buiten kunnen zien. Tot ziens. dat dus niet door, die november daarna, omdat het, iedereen weet wel waarom het niet meer kon, vanwege aan. Je luistert naar Radio hoort Nog moeten we het doen met archiefmateriaal. En 16 juli is dan de Vrije Ruimte tegemoet. De show van het Amsterdamse Ballongezelschap in Paradiso. Als je dit hebt gevonden, check de Raagoord website. En uh, dan weet je wanneer er weer iets is. Op de achtergrond laat zien naar F1 en Olof, loops en grooves. opgenomen in september 2020 vanaf naar radio ruigbord Rubens Dit uh, is DJ Henk A, denk ik. Het is in ieder geval een DJ die draaide op een dinershant. Goed So and ...strijdt en naar de van radio. Nascosto fanno i cantanti, si credono chi mai si sapmenti, pur la leggi si caccia davanti. Een priester vond op. Mi faccio come cani quando succhia E me pulito e mi sa E dopo faccio ferro mi sarruggia tadi e tutta gente hanno la stima pure di prega Thank you. DJ Enter Fat Man Cause the jumping Come up if you can Je naar DJ Enter Fit Tijdens de Tunisian Town in 2005 Maar hij was ook heel vaak DJ bij het woord en als hij de kans krijgt, dan is hij dat nog steeds. radio hij raar wordt. Care to live that way? But if you wink your eye at morrow, it's gonna be the devil to pay. All you sinners, you ought to know, Satan's waiting for the gang of you down below. You can go to church on Sunday, even wash your sins away. But if you're only good on one day, there's gonna be the devil to pay. Yeah. <laughs> Ah! ah. To All you up. take it, take it, take it, la, la, la, la, Oh my, my, out church on away, but don't be good on one day gonna be the death of Look out now, look out now. tight. Between positive and negative My friend, you choose When you sit down to write Or grab the mic Let's think what the next generation's gonna be like Brother, sister, daughter, son, niece, nephew I'm quite sure your conscience won't let you Come out your face wrong ever again That's of course If you really care about them Let's take a turn for the better All MCs, stop battling Let's come together Don't mislead nor be misled Sincerely yours, rock yours off and Roughneck shining Ever since I'm gonna get on Radio Rij hoor je luistert ja. naar Radio Rij luistert naar Radio Rij hoor luistert naar Radio Rui hoor. Ja, kunnen jullie niet nog één keer in de jinkel? Dinkel, Je luistert naar Radio Brugge. Je luistert naar Radio Brugge. luistert naar Radio Brugge. Je luistert naar Radio Brugge. Radio. Ja, dat is een niet nog één keer beetje ja. nee, een